...van 6 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De politie heeft de vermoedelijke schutter opgepakt van de liquidatie in Amsterdam-Noord. De man van de 41 werd gisteravond gearresteerd aan de hand van bewakingsmailen en DNA. Vannacht en vanochtend zijn op andere plaatsen twee medeverdachten aangehouden. De man die donderdag werd doodgeschoten was de broer van de kroongetuige in de mokrommafiazaak. In Rotterdam is het bombardement op Delfshaven in 1943 gedacht. Amerikaanse bommenwerpers verwoesten toen een groot deel van de wijk. Meer dan 400 mensen kwamen om. Doelwit van de Amerikanen was onder meer scheepswerf Wilton Feyenoord in Schiedam. Daar werden torpedo's voor Duitse onderzeeërs gemaakt. Maar door de wind of door een vergissing kwamen de bommen op de woonwijk terecht. In Cambridge is een besloten herdenking gehouden voor Stephen Hawking die op 14 maart overleed. Eddie Redmayne, die Hawking speelde in de film The Theory of Everything, hield een toespraak. Op 15 juni is er een openbare herdenkingsdienst in Westminster Abbey. Hawking's as krijgt dan een plek naast het graf van Isaac Newton. In Nieuwe Pekela in Groningen zijn een man en een vrouw dood in hun huis gevonden. Het is niet bekend hoe ze om het leven zijn gekomen en of er sprake is van een misdrijf. Ook is niet bekend hoe lang de doden er al lagen. De lichamen zijn overgebracht naar het ziekenhuis voor verder onderzoek.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Met nu, entertainment for you. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party. Zender van Zandvoort en Omstreken. We waren twee uur van entertainer voor you. Mijn naam is Gert Heij en als je zit eet, eet smakelijk. Hier aan tafel nog steeds uh, Henk de Jager en uh, rond. En ja, yeah, dit was Roy Overson en Dream Baby uit de jaren zestig. Ja, yeah, yeah, helemaal in jouw straatje ook. Uh, Jazeker, en, uh, toch? Uh, absoluut. Ja. ja, heerlijke muziek. Ja, ja, blijf, van, muziek ja. Zelf hou ik er ook van, de jaren zestig, zeventig. Uh, de mamas en de papas en noem maar op. Uh, Paul uh, Enka, Elvis Presley, uh, Tom Jones, Engelbert Humperdinck. <laughs> Al die, al die muziek, in ieder geval, ja, dat, dat legt mij wel. Um, ja, ik heb nog een nummertje klaarstaan. Die gaan we nog eventjes draaien. En dat is uh, Jij bent de Zon in mijn Leven. Ja. En die is uitgebracht. Uh, bup, wanneer? 2008. Nee. Na Popstars? Nee. Na Popstars? Nee, daarvoor, daarvoor nog. 2005 ook, denk ik. Oké, okay, dus we gaan al een tijdje maar, terug. Ja, dan gaan we weer een tijdje terug. Maar, ja. Uh, ja, we hebben toen uh, Keestel uh, benaderd om een uh, liedje te schrijven. Ja. En lekker uh, een lekkere, uh, soort, ik noem het maar de Una Paloma Blanca Sound eigenlijk. Ja, Oké, okay. dan vallen we dan mee. Ja. Nou, dat is goed gelukt. En dat is, dat is deze geworden. Jij bent de zon in mijn leven. Oké. Okay. Ja. Maar dat is niet te vergelijken met de Palingsound. Sound. Uh. Nee, dat denk ik niet. Nee. Oké. Okay. Nou, dan gaan we die nog even draaien. Ja, gezellig. En dat doen we. En dan, uh, ja... Al een beetje afscheid nemen. Ja. Jij ja, bent de zon in mijn leven. Je bent de zin van mijn bestaan. Als ik bij jou ben, dan voel ik me zo gelukkig. Zo goed. Zo gelukkig Een blik van jou is genoeg Dan zijn al mijn zorgen van de baan Kom pak me bij mijn hand En laat me nooit meer gaan Ik kijk naar het licht van de sterren En ik doe stiekem een wens Dat je bij mij blijft voor altijd en eeuwig Mijn liefde Was je dan Henk die Jager? Ja, je bent de zon in mijn ja, leven. Je bent oh. de zon in mijn leven. Ben ik ben dat wel, horen we je eigenlijk. eigenlijk al helemaal. Ja. ja, uit 2005 al helemaal. Ja. Ik bedoel, ja. ja, ja dat is heel laat, broer We kijken we in ieder geval vooruit. Hey, uh, Henk, ik wil jou uh, natuurlijk rond en uh, uh, de andere, zijn ja, de Tony zit erachter in Wil ik even bedanken voor de tijd uh, hier in de studio natuurlijk uh, Jullie hebben een drukke dag gehad vandaag Ja uh, zeker, uh, vanaf, ja, uh, waar vanaf gedaan vanaf, Ja acht uur onderweg hè, Vanaf is, acht uh, uur ja. Ja. ja, we zijn begonnen in Waalwijk En toen uh, zijn we zo uh, naar Ramloxveer Baan Nassau hier, ja, uh, uh, hier in Zandvoort en dan, uh, Straks weer terug uh, vanavond en weer terug, uh, ja. even wat telefonisch En dan uh, zit het er uh, vandaag weer op En morgen wel een optreden Morgenochtend uh, zijn we richting. Uh, morgenochtend, om ja, 8 uur zijn we naar, richting België. Ja. En dan gaan we daar weer. Uh, BB Radio op. waarschijnlijk. Ja. Ja. Hé, hey, um, ja. nou ja, nogmaals bedankt voor de, voor de komst naar de studio. En wij, en, uh, ja, en wij ja. bedanken jullie voor jullie tijd natuurlijk. En uh, ik ja, wens ja, iedereen en, en jou en je vrouw en iedereen die hier ziet natuurlijk ja. een uh, prettig paasweekend. Prettig ja. Eens gelijk. Alsjeblieft. Hé, hey, en uh, ja, graag tot de volgende keer natuurlijk. Ja, zeker. We gaan uh, wel kijken, wel. Als, je, als je iets nieuws hebt, zouden uh, uh, zo houden we contact. Uh, ja, zowel leuk. telefonisch als uh, uh, ja, hoor, in de leuk. studio. Ja. Uh, als je een rondje, rondje uh, radio doet, eigenlijk. Ja. Uh, dan zijn we er weer kom. bij. Zijn we er weer ja. bij. Dat ik met de tweede single dan uh, schuiven we ook wel weer aan. Dat is prima. Gezellig. Hey, ik zou zeggen, tot de volgende keer. Dankjewel. dankjewel. Tot je. Entertainment voor u Tot de klokjes van 7 uur. En uh, ja, we gaan er eentje draaien uit de... Uh, Dutch uh, Top 5, de entertainer Dutch Top 5. En uh, ja, nou is het maar. Wesley Bronkhorst, De Entertainment For You, Dutch Top 5. <middels> Trots op jou. Vergeet het soms te zeggen. Dus doe ik het nou.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 Alles maar verdwijnen, behalve wat wij voelen voor elkaar. Voor altijd samen strijden, ja ook in zware tijden, zo houden wij het voor. voor elkaar. Verliefd zijn ken ik niet... ...en nummers verzamelen was mijn ding... ...wist het zeker...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 Long time ago, Jive Bunny en de mastermixes uit begin jaren 90, A Swing and the Mood en we gaan een lekker plaatje draaien Nederlandstalig van ja, luister zelf maar Belinda Kine, zeven oceanen.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 Water valt op een wiel, draait en draait In het allerdiepste deel van mijn hart O, ik jij in die pad wat, wat onder mij leeft. Als het gouden zal de duinen kust En jij me in jouw armen sluit. We oceanen. Hoe je Je bent de oceaan waarin mijn liefde bloeit. En altijd goed. Je bent de oceaan waarin mijn liefde bloeit. Ja, dat was er dan, Belinda Kineer. En dat allemaal in uh, ja, duet met een uh, Zuid-Afrikaanse uh, Zuid meneer. En natuurlijk hebben we ook iemand in de uitzending, en dat is Juri Sprinkles. Juri, uh, een hele goede, hele goede avond. Hé, hey, was je net aan het eten? Wat zei je? Ik zeg, was je net aan het eten of ben je onderweg? Nee, ik was aan het eten. Maar ik zit nou even snel in de auto. Oké. Okay. <laughs> ja, het geluid ver verandert een hij dus... Hey, um, ja, we bellen jou even vanwege jouw uh, jou nieuwe single natuurlijk. Toen ik jou zag... Ja. En wanneer, uh, wanneer is die uitgekomen? maart is die uitgekomen, om precies te zijn. Oké. Okay. Nou, dat is nog, nog uh, vrij vers. Ja, het is, uh, het is nog een vers nummer. Ja. Hey, uh, yeah. Kijk, wat, wat, wat, uh, hoe is het tot stand gekomen eigenlijk? Toen ik jou zag, de, de, de single. Ja, nou, dat is eigenlijk gekomen. Omdat ik, uh, ja, mijn vorige twee singles, dat waren, ja, dat waren zomerse nummers. En ik, uh, ik vond het tijd voor een, uh, ja, voor een heerlijke voxtrot. Ja, want dan uh, praten we over de singles, uh, ik moet me laten gaan. En uh, uh, ga toch met me mee. Ja, ja, klopt helemaal. Van 2016 en 2017, ja. En nu, uh, nu, toen ik jou zag. Ja, ja. Ja, het, het werd een, ja. Het werd gewoon een keer tijd voor iets anders. En, uh, ik wou al een hele tijd graag uh, een vochtstand op laten nemen bij Manfred Jamonelis. Ja. En uh, ja, zo is deze, toen ik jou, toen ik jou zag, eruit gekomen. Oké. Okay. En uh, ben je er zelf tevreden mee, of? Ja, ik ben er zelf ben ik er heel tevreden mee. Ik vind zelf vind ik het mooiste nummer van, uh, van alle drie singles die ik heb gemaakt. Ah, oké. Okay. Uh, ja, nou ja, dan, dan, dan, hè, dan belooft het heel wat. Ja. Ah, hij loopt goed. Ja, hij, lo hij loopt super. Echt. Okay. Hij doet het in de café, het goed op, uh, op alle stations. Hij, hij, ze nemen hem overal lekker mee. Dus dat is top. Uh, oké. Okay. Hé, hey, um, ja... Wat zijn jouw vooruitzichten? Uh, ga je een album maken? en uh, uh, Blijf je singles maken? Uh, blijf je Nederlands? Ga je Engels? Wat, uh, wat ga je doen? Voorlopig blijf ik nog eventjes bij de singles, maar ja. uh, ik hoop dat er zeker nog wel een album aan uh, zit te komen. Ah oké, okay. en dat uh, is ook uh, Nederlandstalig neem ik aan. Ja, ja, ja, ik kan geen Engels, dus ik heb een keus. Ah ja, uh, <laughs> alles valt te leren. <laughs> ja, dat wel, maar ik heb vroeger op school heb ik nooit niet zo goed opgelet. <laughs> Ja, ja, Dat zijn jouw woorden in ieder geval. <laughs> Eerlijk zijn, toch? Ja, ja, ja. ja. Hey, um, ja. Waar, waar kunnen mensen jou vinden en boeken, Jullie? Mensen kunnen mij vinden op, uh, op Facebook, op Instagram. En voor boekingen, ja, op mijn uh, Facebook staat mijn telefoonnummer. en uh, Dan kunnen ze me altijd even een belletje doen. Of via Facebook uh, natuurlijk een berichtje sturen. Ja. Heb jij ook nog een eigen site? Nee, een eigen website heb ik niet, ja. Want uh, ja, tegenwoordig uh, gaat alles uh, via Facebook... Ja, ja, nou, ja, ja, ja. Ja en nee. Ja, eigenlijk kijk ik niet meer op de website. Alles gaat via Facebook. Ja, nou, nou ja, ja, ik ben toch iemand die, die toch wel uh, de biografie en dergelijke. Uh, toch wel, uh, ja, een beetje opzoekt. Ja, ja, ja, wel wel, dat wel. Dus ja, ik bedoel, ja, zo zullen er nog meerdere zijn met mij. En, en ja, Facebook is leuk. Maar ja, een eigen website, ja. We houden op, staat, clips. Uh, biografie, noem maar op. Dat is al, allemaal uh, toch wel uh, belangrijk, vind ik. Misschien zal dat het er nog wel aan zit te komen, toch? Ja, nee, ik, wil je, ik wil je niks opdringen, maar... <laughs> nee, maar de biografie, die kunnen ze voor mij ook gewoon op, uh, gewoon op Google vinden. Ah, dus. nou, oké. Okay. Hey, uh, zit er nog wat leuks, uh, wat spannends aan te komen, van de zomer of zo? Nee, niet zozeer iets spannends. Ik heb wel, uh, ja genoeg optredens, ja. leuke optredens. Ja, bedoel ik, uh, ergens uh, permanent of zo, uh, eh, de Hollandse uh, uh, die, die Jordaan festival. Ja, dat zou super zijn natuurlijk. Ja. Dat zou super zijn. En uh, ik hoop ook, ik hoop ook nog ooit, ooit nog een keer in, uh, in de zichtertoon te staan. Dat uh, wel, uh, een droom die uit zou komen. Ja, ik zou zeggen, uh, nou ja, uh, met Engels is het niet gelukt. Ik zou in ieder geval uh, nu dan uh, dit wel proberen te behalen. Ja, hartwerk wordt beloond, hè ja toch? ja. <laughs> hey jullie, ik, uh, ik ga de uh, jouw single draaien. toen ik jou zag. is goed. ik wil jou in ieder geval bedanken voor je tijd. ja, jij ook super bedankt. en uh, ja, uh, eet smakelijk nog. dankjewel. oké, okay, hey groetjes. Was groetjes, hoi hoi. hoi hoi. oh toen ik jou zag was ik verloren. Wist niet meer hoe ik me voelde, kreeg een stapje nog naar voren. Ik zag alleen jou nog, nee niemand anders. Ik kwam door die blik in jouw ogen, ik stond in vuur en vlam. Alles werd mooier, ja zoveel mooier. Oh zelfs de grijze lucht werd door jou hemelsblauw. Niet te geloven, kom ik dit te boven. Ik denk ik ben... Voor even Ik kan niet meer zonder Zonder jouw liefde Jij hoort bij mij En ik bij jou Ik zeg het jou Geen zijn plaatje. Ja, gezellig het. Yeah, yeah, yeah. B2K. It's B2K, y'all. Yeah. Welcome ladies and uh -huh. gentlemen. Uh -huh. Yes. To the you got served sound. Yeah. We're yeah. about to do this. You know how we get down. Oh yeah. You know that. Come on. I'm all I'm all I'm all like what like you know, just yeah. the start of my show. Oh.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 I'm just tryna get you in my room.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 Down when I'm pressing ya I'm finna lay the smack down like the wrestler yeah. But nobody get it to popping like this man can uh -oh. Had them girls get it to popping on a handstand yeah. Yeah. Mommy shake it like you yeah. care for me You know I like it when you do that little dance for me <laughs> Mommy I'm just tryna get you in my room And see that big bada bing Bada Mommy shake it like you yeah. care for me You know She I like it yeah. when you do that little dance for -da me ba. Mommy I'm just tryna get you <laughs> in my room And see that big bada ba She can let like you play with me, you know I like it when you do that little dance for me uh -huh. Bij CFM. Entertainment for you tot de klokjes van 7 uur. Op 106.9, 104.5 en ja, Plus 5C. En natuurlijk analoog en uh, digitaal. En ja, Ruud, Ruud hebben we ook nog op visite. Ruud, kijk, je mag even in de microfoon praten. Vind je, vind je het wel een beetje gezellig hier, of niet? Ja, hoor. Ja. En jij wil dadelijk een plaatje worden? Hè? Ja. Nou, dan gaan we die eens eventjes zo opzoeken. gaan eerst even een plaatje draaien uit de uh, vervlogen jaren. De Rebeds en Sugar Baby Love. We'll nice. vervlogen tijdens eind jaren 60 begin 70 en de sugar baby love met de rubits en ja hey uh, Ruud ja? jij wilde een plaatje worden ja en uh, voor wie is dat? Frans Bauer ja yeah. en, en, en, en wat, wat, als, als een moeder hard moet huilen dat vind je goed? ik vind het goed hoor, ja? prima oké, okay. is het nog speciaal aan iemand? ja nou, uh, aan mijn moeder hoor. doen we van zijn moeder hart moet huilen. Frans Bauer. Een moeder brengt liefde en warmte in huis. En is ook je beste vriendin. Als zij bij je is, dan pas voel je je thuis Je bent en je blijft toch haar kind Zij staat toch ieder moment voor je klaar In voor maar ook tegenspoed. Maak als haar kind elke droom van haar waar. Pas dan voelt een moeder zich goed Maar als een moeder hard moet huilen Is er reden Gaan schamen als het mama's tranen ziet. Want als een moeder hart moet huilen, zorg dan dat het overgaat. Want zij is veel meer dan al die tranen waard. Gezin en knijp vaak een oogje dicht Van haar krijg je steun als het jou tegen zit Zij ziet altijd ergens licht Wees altijd eerlijk, ze vecht ook voor jou En loop nooit haar deur voorbij Geen vrouw op de wereld die meer van jou houdt Zij is toch een vrouw Zich gaan schamen als het man die tranen ziet. Want als een moeder hart moet huilen, zorg dan dat het overgaat. Want zij is veel meer Stran Zo, dat was hij dan. Frans bouwen en al zijn moederhart moet huilen. En, uh, wat vond je ervan, uh, Ruud? Hartstikke mooi. Ja? ja. Ah, Oké. Okay. Hé, hey, uh, nou ga ik een plaatje draaien voor, de, voor mijn weddelf, voor mijn vriendinnetje. Dus uh, ja, ik, ik weet niet, kan, kan je een beetje Kroatisch of niet? Nee? <laughs> We gaan een uh, plaatje draaien van, uh, van Harry Roncevic en uh, Danas uh, Pritobo niet. Tju. Daar komt hij dan. Stek, voed je je opdruk? Aan 's morgens, zo in tilo, u zor, u gru lupa, očevan, kas toch tebe i te be, Ik hou sta je Split op like me too en dat allemaal uh, van uh, ja, Harry, Harry en uh, ja oh, Harry Harry, uh, blijf uh, aan de gang vind uh, ervan, Ruud? vind je dat lekker nummer? zullen we nog een keer doen? <laughs> nee, we gaan dan lekker een andere nummer draaien en uh, dat is van uh, Charlie Puth en Selena Gomez en uh, We don't uh, of uh, uh, yeah, We Don't Talk Anymore Er gebeurt hier van alles, behalve het goede. Ik weet niet wat. We gaan het nog een keer proberen. We don't talk anymore. Hij doet het echt niet. 1, 2, 3. Nou. We don't talk anymore. We don't talk anymore. Ja, Selina die wou niet. Talk Voor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 gekomen, ik zou zeggen bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken en uh, na mij kunt u lekker blijven luisteren natuurlijk want ja, de Euro Breakdown de, de 40 beste van Europa die hoort u dan voorbij komen dat allemaal door uh, Mike en uh, ja ook, ook het spelletje Mike dus uh, ja, uh, je moet het maar weten inderdaad, dus ik zou zeggen uh, blijf zeker lekker luisteren en uh, ja alles is aan toch alles komt maar binnenstromen. Dus. Zij zeggen blijf lekker luisteren. Graag tot volgende week. Groetjes. Bij mij. En uh, een fijne, fijne Pasen. En een goed weekend. Bye.